12 uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. De zwaarste juli-storm in meer dan een eeuw is over zijn hoogtepunt heen. De storm heeft het leven gekost van een man uit Strijen. Bij een hotel in Wolfhezen in Gelderland viel een boom op zijn auto. Door de zware windstoten zijn honderden bomen ontworteld... takken op de weg gewaaid en auto's beschadigd geraakt. Ook leidde de storm tot veel problemen op het spoor. De snelweg A44 bij Warmons gaat in de richting van Amsterdam... pas morgenochtend weer open, als alle bomen en takken zijn weggehaald. Schiphol had veel last van vertragingen en moest vluchten omleiden. In Houten in Utrecht heeft een grote brand gewoed in een pand... met daarin een snackbar, een nagelstudio en verschillende appartementen. Dertig omwonenden zijn geëvacueerd. Ze konden in de loop van de avond weer terug naar huis. De brand brak aan het eind van de middag uit. Vermoedelijk ging het mis bij het aansteken van de kachel in de nagelstudio. De democratische presidentskandidaat Hillary Clinton moet op 22 oktober getuigen voor het Amerikaanse huis van afgevaardigden over een aanslag in Libië. In 2012 kwamen in Benghazi vier Amerikanen om het leven, onder wie de Amerikaanse ambassadeur...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 ago. a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 Taking me out Seize